Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op 19 juli is het in Engeland Freedom Day. Vanaf die dag hoeven Engelsen geen mondkapje meer te dragen en is afstand houden niet meer verplicht. De besmettingen met de Delta-variant blijven wel stijgen. Daarom is het belangrijk om risico's af te wegen, zegt de Britse premier Boris Johnson. And the risks of continuing with legally enforced restrictions that inevitably take their toll on people's lives and livelihoods on people's health and mental health. Mentale gezondheid is ook belangrijk, zegt hij. Johnson denkt dat het beter is om nu te versoepelen en niet in de winter als het virus op zijn sterkste is. De versoepelingen gelden niet voor Wales en Schotland, die volgen hun eigen routekaart. Meerdere artiesten hebben hun optreden op Lowlands afgezegd vanwege corona. Het gaat onder meer om Bring Me The Horizon en Denzel Curry. Lowlands denkt dat het festival gewoon door kan gaan. En onder de reacties op Insta liet Orgel Joke al weten de plek in te willen nemen. De GGD in Amsterdam heeft honderden prikafspraken op 31 juli afgezegd. Een van de vier vaccinatielocaties in de stad wordt die dag gebruikt als festivalterrein en dus kan daar niet geprikt worden. Mensen die een afspraak hadden kregen een annulerings-smsje van de GGD. Op social media wordt verbaasd gereageerd omdat op de priklocatie een festival wordt gehouden. En we hebben er met z'n allen even op moeten wachten, maar na 35 jaar is het eindelijk zover. In de komende weken wordt er een Nederlands hoogstandje de ruimte in gelanceerd. Het gaat om een robotarm. Astronaut André Kuipers is blij. Hij is al heel lang, staat hij op de planning, de robotarm. Maar zoals we vaak zien in de ruimtevaart, worden dingen uitgesteld. En dat is hier ook gebeurd. Maar ik ben heel tevreden dat hij nu eindelijk omhoog gaat. De robotarm gaat dingen doen aan de buitenkant van ruimtestation ISS. Het was trouwens na 35 jaar nog wel even onzeker of we überhaupt de ruimte nog zou halen... want het ding lag behoorlijk lang te verstoffen. Daar was ik best bezorgd natuurlijk over. Van ja, Is de software nog goed? Uh, hij ligt op de plank. Hij was al heel lang klaar. Hè, waar, uh, we hadden hem keurig opgeleverd. Waar hij voor gemaakt was, dat kan hij nog steeds uitstekend uitvoeren. En Dat mag misschien ook wel voor dat geld. De robotarm heeft in totaal 360 miljoen euro gekost.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 Is zin in ZFM GFM. Met nu de herhaling van Alternative FM Is even more perfect? Een van uh, de nummers die heel lang lopen op het uh, speellijstje bij Alternative FM is het uh, dit nummer van Von V. Ik geloof dat hij al vanaf het uh, moment dat hij uit uh, is gebracht in februari. Um, ook uh, wordt uh, gedraaid. Openly remember van, uh, van deze uh, groep. Um, ik uh, kan er niks, niks anders aan doen dan dat het in mijn ogen. Maar het is muzika, uh, muzikaal gezien en smaken verschillen... Uh, vind ik dit eigenlijk nog uh, stiekem gewoon het beste nummer... wat er op dit moment in 2021 is gemaakt. Maar goed, uh, er kunnen dus nog altijd uh, veranderingen op uh, gaan treden. Straks gaan wij uh, kennis maken met Adrian Kraft uh, alleen. Want uh, ja, hij heeft uh, muziek uh, gemaakt. Uh, totaal anders als we dat uh, normaal gesproken van hem gewend zijn... in uh, toch wel wat uh, licht... Elektro-achtige sferen als het gaat om Nexus Shape. De band bestaat nog wel. Maar is nu even op een laag pitje gezet. Dus dat gaan we zo direct doen. Wat ik nog vergeten ben in de aankondiging te zetten. Want van de week heb ik nog eens even een oude herinnering gedeeld van Woord. Tegenwoordig schrijf je dat met dubbel V. ...heeft alles weer te maken met een een of andere merkenrecht uh, kwestie. Dan moet je dus uh, van die Amerikanen moet je dat weer allemaal gaan aanpassen. Dat heeft ze dus ook uh, gedaan. En zij heeft ook vrij recent nog wat materiaal uitgebracht. Uh, dus dat uh, gaan we zo direct ook nog uh, laten horen. Dus dat wordt nog even toegevoegd aan het hele verhaal uh, wat we al uh, draaien. Maar goed, zo weer het nog niet. We gaan eerst uh, even deze nog uh, draaien. Ook al een tijdje op het lijstje, maar is wel uh, lekker om uh, te horen eerlijk gezegd. Beetje, uh, een beetje een bepaalde stijl. Met de stereo MC's heeft hij gewerkt. De Deze Ralf En ze noemen zich Lemon. En dit is het laatste wat ze hebben uitgebracht. Sharon. Toch een aantal malen al ergens in het land al gehoord, hoor. Dit fraaie dit nummer van Lemon and Shine On. En inmiddels aangeschoven. En even een slokje nemen van ja. zijn koffie. Lekker. Adrian Kraft, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, dat is alweer een tijd geleden. Ik denk... Nou, wat zal het zijn? 6, 4, 5, 6, 4. Dat denk ik ook. 5, volgens mij was het... 16. 16, ja, dat uh, je wel gelijk heel ja, ja, ja. Dus ik, ik, ik heb uh, Money uh, gedraaid en dat ja. is een beetje uit die periode, ja. denk ik. Ja. Samen met uh, Bogie. Ja. Maar goed, uh, dat is uh, nu eventjes uh, geparkeerd. Maar ja. goed, het uh, nou ja, dan, goed, uh, dat zal allemaal wel weer ja. uh, recht komen denk ik. Ja. Um, want uh, vanavond ben je hier en dan gaan we een aantal nummers uh, van je horen. Ja. Ik ga sowieso uh, ik denk bijna alleen maar de nummers op van mijn nieuwe album die in oktober uitkomt. Dus ik, uh, misschien dat ik nog geen ene denk ik doe een oud oud nummer kan. Maar ja. ik denk dat ik gewoon nieuwe nummers ga spelen. Dus dat is wel leuk natuurlijk. Ja. Dus uh, dat is wel een primeur, want de meeste nummers zijn nog niet ergens in, in het land gegooid. Nou, uh, daar zijn we altijd uh, content mee. Dus, ja. uh, maar ga je er ook uh, reuring aan uh, geven dat je dat album uh, uit ja. uh, gaat brengen? Ja, de 16 oktober gaat, uh, wordt je uitgebracht. Mm. Uh, en dan gaan we zeker reuring ook uh, aan ja. uh, geven. Ja. Want uh, ja, het is leuk dat, uh, dat je dat doet natuurlijk. Maar je wil natuurlijk ook eer van je werk hebben dat uh, de mensen weten van het bestaan van dat album. Ja, dus uh, dat gaan we zeker, zeker wel Reuring aan uh, geven. En we, nou ja, ik, ik, ik loop te ver vooruit waar, waar het is. Dat denk ik dat we even voor moeten houden. Maar 16 oktober is sowieso dat die, die datum staat vast. Ah, oké, okay, dus ja. uh, Afgezien van het feit of we dan wel uh, niet, of weet ik wel wat, uh, ergens bij uh, kunnen ja, komen. Nee, die hij gaat gereleased worden. Ja, oké, okay, maar uh, ga je hem ook in de zaal uh, laten? Ja, ja, ja, ja waar weet, is dat? Wij we weten wel, ja, de, de, de bedoeling is. Peter, kan ik het zeggen? Nee, ja. Oh, Peter die, ja. ja, ja, Peter die vindt alles goed. Die, die, ja, die. Die, die, die zweeft ergens uh, ja. als een soort adelaar uh, boven, boven de studio rond. Ja, in Almere ja. heb je een uh, plek die heet Baggers. Dat is een beetje een culturele plek waar, ja. uh, waar ook wel bands komen... Maar ook wel andere dingen gedaan worden. Ja. En daar gaat die gereleased worden op 16 oktober... En Zoals er nu voor staat is iedereen gewoon welkom. Want we gaan de deuren gewoon open gooien voor iedereen. En als er niemand bij mocht zijn dan wordt die natuurlijk gewoon gestreamd. En wat ook leuk is om te vertellen. Jouw ja. collega's van Radio Aalsmeer gaan dan integraal gaan ze uitzenden. Kijk, dat is helemaal... Dus dat uh, is helemaal super tof. Ja, dat, uh, dat hebben jullie aardig uh, ja. gewoon even zo bedacht. Zit er eigenlijk in Aalsmeer, als we het dan toch uh, even over Aalsmeer hebben. Zit er dan een programma wat uh, soortgelijk is? Wat, uh, dat niet, we, uh, niet zo goed als jouw programma natuurlijk. <laughs> Ja, ik moet erop letten dat ik niet naast mijn schoenen ga lopen. Maar ja. dat zullen we dan wel gaan nee, is, maken. Dus, dus dit ook, Er zit ook een uh, radioprogramma ook in Aalsmeer. Een ja. beetje geënt op uh, een beetje alternatieve ja. muziek? Of nee, nee wat, wat dat, daarom zeg ik met de knipoog niet zo goed als jij natuurlijk. Kijk, jij besteedt wel echt aandacht natuurlijk een beetje aan de andere muziek. Ik denk dat zij het toch ook wel heel mainstream draaien. Ja. Mainstream? Okay. Ja, dat is echt radio Aalsmeer. En vanuit historie is het toch ook echt wel vanuit de gemeente. En uh, toch? Ja, volgens ja. mij wel. Ja. Ja. Ben jij tegenwoordig een Aalsmeerder? Nee, maar ik heb er jarenlang gewoond. Ja. Dus ik heb, denk ik, de grootste gedeelte van mijn leven... ben, ben ik denk ik woonachtig geweest in Aalsmeer. Ja. Ik heb er ook een opleiding genoten. Ik heb vroeger de tuinbouwschool gedaan... Uh, ik heb er gewerkt in de bloemenhandel. Uh, zelfs in Kweka. Daar zijn ze bekend om. Hans ja, meer natuurlijk. De bloemenhandel. Maar ja. ja, dat is het westland eigenlijk ook. Ook, ja. ja maar ik heb, er, ik, ik heb er dus wel een, uh, een historie. En daarom vond ik het ook wel leuk om, daar, om, om het daar te doen. Kijk, de vorige keer belde je mij op natuurlijk. Ik ben nu woonachtig in Hengelo. Ja, mensen, je luistert goed. Hengelo. Hengelo. Is dat de Twentse Hengelo of de Gelderse? Nee, de Twentse Hengelo. Ja, ja, op, de, Hengelo. Nee, de, de, Twentse, Hengelo. Ah, de ja. Twentse Hengelo. Ja, ik heb een beetje plat van, hoor. <laughs> maar goed, daar, daar woon je tegenwoordig. Ik ben import uit... Ja. Ja. Ja, ja, ja. goed. Maar ik heb natuurlijk nog steeds die connectie met het West. Want ik ben hier geboren. Ah, ja. Logisch. Ja. Um, we gaan je hier zo horen. Uh, dat, dat sowieso. Dan zal ik even die twee jongens weer van de straat af moeten plukken. dat, ja. Ze, ja. dat ze denken dat het één uh, grote koffiepauze is. Maar zo ja. werkt het natuurlijk niet. Nee, waar zijn uh. we? De techniek is weg. Ja, de techniek is even weg, maar uh, dat uh, gaan we straks oplossen. Maar, zoals gezegd, ik uh, had uh, al ergens op uh, de sociale media door laten schemeren. Drie, drie jaar terug was zij hier, woord. Ze komt uit Rotterdam. Uh, ze is net als ik ooit recensent geweest bij de popunie van Rotterdam. Ja, dat is, dat is eigenlijk ook een voormalig collega van mij geweest. En uh, ze is multi instrumentalist En dit is het laatste werk wat ze gemaakt heeft. En dat heet Touch You. Met uh, haar nieuwe Touch You. Het is uh, zover. We zijn uh, toegekomen aan het uh, moment daar. Uh, Adrian Kraft gaat uh, twee nummers uh, in dit blok uh, laten horen. En uh, de eerste van het uh, tweetal is Grow. Yes. En die komt op uh, dat nieuwe album. Met... Komt op een nieuw album en wordt ook mijn volgende single. Dus dit is een primeur. Dat die, uh, niemand... Het is nog niet op de radio geweest. Dus Oké, okay. uh, ik, uh, ik dank je. we, oh. we gaan maar slapen.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 you have to carry your own cross don't take the road of haters left right left right for love i know you grow every time he's angry how you were trying vibes to get in more It's a brighter light that won't go It's a brighter light So baby, this is magical Baby, this is magical I just wanna know if you are sound and okay You are in my life Although we don't meet every day time is on my side so i can wait i just wanna know if you are sound and okay see the shining light through your window you are trying vibes to so get in more it's a brighter light that won't go it's a brighter light so baby this is magic This is magical I will always be with you I will always be around Whenever you feel blue Be your Superman in town I will always be with you I will always be around Whenever you feel blue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 Ik denk, ik kan uh, hem al naar het eerste nummer, maar je ging uh, een keer door naar het tweede nummer. Nee, ik denk, doe gewoon uh, door. Ah, toch? Ja, ja, dat was, uh, was even, uh, even niet helemaal uh, berekend. Uh, want het tweede nummer was uh, Magical, uh, wat, uh, wat, ik, uh, wat we hebben gehoord. Maar goed, uh, we gaan zo direct uh, natuurlijk het tweede blokje van twee doen. Maar zover is het nog niet. Uh, dank je voor uh, dit uh, moment. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, klaarliggen, wat uh, we nog uh, gedraaid moeten. Uh, wat moet, uh, gedraaid moet worden. Bijvoorbeeld deze, ook van een band... die uh, niet zo lang geleden nog uh, geweest is. Uh, eigenlijk in april, dat is alweer een tijdje terug. Maar goed, ze hebben een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, en dat uh, is Into the Sunlight van Kafka. Sunlight. Hard werken in die drie minuten tijd uh, dat je bezig bent. Want uh, je moet uh, iets met de socials doen. Iets met een uh, telefoongesprek wat uh, eraan zit te komen. Gelukkig heb ik uh, de, de man in kwestie aan de telefoon hangen En hij uh, hangt ook. Uh, ja, hij zal uh, wachten op het zijn waar we het over gaan hebben. Maar eerst ga ik hem een avond wensen. Goedenavond heet Goedenavond. Het ja, is dus een beetje houterig. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik was tussendoor aan het multitasken. Dat moet iemand uh, zoals ik nooit doen. En dan gaat hij uh, de meest rare woorden uit zitten kramen, zoals uh, nu, maar goed. Eetan, um, want uh, ik lees uh, dat jij alweer bezig bent met een nieuw album, ja, een mini-album. Ja, een mini-album. Um, want de uh, ja, Monogram Veil, dat was uh, het laatste album wat je uit had uh, gebracht. Um, Van waar ineens toch uh, een mini-album uit te brengen? Nou, toen we aan het werken waren aan de Monogram Veil, toen zou die oorspronkelijk al in 2020 uitkomen. Ja, om logische redenen werd die wat uitgesteld. Maar op een gegeven moment. Uh, ja, ik kon er wel aan het uitstellen blijven, want er was zoveel onzekerheid. Ja. Toen heb ik hem toch gewoon in maart uh, uitgebracht. En uh, toen kwamen er gelijk wel heel veel leuke reacties. Maar dan komt een maag aan. Ja. <laughs> als, je, als je niet echt kan toeren en alles ligt stil, nog steeds. Mm -hmm. uh, dan dacht ik toen, ja, misschien ligt nog twee, drie maanden stil. Maar ja, voordat je toch echt. Kijk, de zalen en festivals die boeken ook niet twee weken van tevoren of een maand. Mm -hmm. dus, van, dus, dus tegen de tijd dat men werk begint te boeken... dan heb je opdrachten binnen over, die over een paar maanden gaan plaatsvinden. Dus we was ineens best een lang gat te overbruggen... omdat uh, de singles waren al uitgebracht van de plaats... wat doe je tegenwoordig van tevoren. Ja, je hebt eigenlijk helemaal geen slipstream van het album. Uh, misschien nog een maandje en dat nog wat singeltjes daar worden gedraaid. Maar mm -hmm. ja, als het dan een half jaar stil ligt, dan... Uh, ja... ...dan is een beetje al die storm gaan leggen rond de plaats. En vervolgens kreeg ik um, via Pop en Limburg, ik kom zelf uit Van Rijn, noord nog mm -hmm. uh, ...die tipte mij dat er een nieuw um, cultuur-innovatiefonds was van het uh, Prins Bernhard Cultuurfonds... Mm -hmm. En dat je daar aanspraak op kon maken... als je op een innoverende manier... Uh, ja, het gat van nu tot straks weer helemaal open kon overbruggen. Een, uh, ik ga dat hele verhaal niet vertellen wat er wordt te lang. Maar dat heb ik in ieder geval een plan voor ingediend. Mm -hmm. En uh, Dat hield in, uh, ja, in de zomermaanden van dit jaar... bezig te zijn met, met een nieuw aanvullend album... Uh, wat ook nog wel een beetje vasthangt aan uh, de Won vale. Dus het wordt een soort van... Uh, ja, moet ik zeggen, op zijn Engels zou je zeggen een companion piece. Is wel iets wat een beetje wat erbij hoort eigenlijk ja, bij het, uh, bij het oude in de, album. In het uh, verlengde van, uh, van dat album wat je uh, eerder uh, hebt uitgebracht, dus dat is het eigenlijk. Ja, het verlengde, het is, ja, het is juist een andere klankkleur toevoegen aan. Oorspronkelijk mm -hmm, mm. zou het veel akoestische versen en dergelijke worden, ja. um, en dan, maar dan met strijkers, um, ja, dus de elektrische gitaar en drums en zo, wijs. Maar ja, toen we, toen we eraan werkten ja, dan begint de creativiteit op te stromen en kwam er eigenlijk ook veel uh, nieuwe liedjes uit. Mm. Dus uh, uiteindelijk is het gewoon een mini-album met voornamelijk nieuw werk gekomen, uh, geworden. Maar toch wel met een, met een, uh, een halfbeen nog in dat vorige album en daar bedoel ik mee. De vorige heette Monochrome veel en Monochrome betekent één kleurig. Yeah. En uh, dit, dit album gaat dan Dreams in Multicolor heten, dus dat is dan eigenlijk weer het tegenovergestelde. Yeah. Um, en ook één nummer is textueel, het vervolg op een lied van de vorige plaats. In uh, maar is hetzelfde een, een, een, akkoordschema... maar een andere tekst. Ja. ja. Het zijn ook gewoon drie compleet nieuwe namen op. Maar het is wel een beetje... een soort van aanvulling op, uh, op de vorige plaats... om je ja. een beetje zien, denk ik. Ja. Um, je hebt het over dat uh, Prins Bernhard Cultuur... voor ons, hè, met de innoverende um, uh, dingen... moet je dan uh, komen. Uh, ik weet dat, mm. dat in Noord-Holland... zijn er eigenlijk ook al uh, mensen die daar... ja, toch op die manier... Um, een, uh, een verzoek hebben ingediend... om subsidie te krijgen... Ja, um, yeah, we, we, we kennen jou inderdaad al als een uh, creatieve man. Um, gaat, het, gaat het zoiets worden als een soort uh, klassiek um, yeah, ontmoet folk uh, Americana-achtig? Want dat, dat is toch een beetje ja, de stijl waar jij een beetje in zit? Mm -hmm. Ja, het wordt wel de nadruk komt inderdaad wat meer op strijkers. Dat, ook echt, um, dat is natuurlijk wel een verschil of je. Iemand speelt een beetje fiddle, uh, bio, of op je plaat. Of je hebt echt arrangementen en het zijn echt, ik noem maar wat, vier of vijf verschillende partijen over elkaar heen. Ja. Dat je echt een, een warmbad van strijkers hebt, wat iets, iets, iets neoclassiek eroverheen doet. Dat ja. kun je wel een beetje zo stellen inderdaad. Maar de innovatie zat zat hem niet alleen daarin. Want het plan moest uh, innoverend zijn om om te worden, hoe noem je dat? Uh, Goedgekeurd zeg ik maar even, ja, ja. Dat, is, dat is het goede woord. Um, en er was het plan om dan uh, ook audio aan video te gaan koppelen. Dus we gaan terwijl we de studio in uh, gaan, is elke dag er ook een uh, camera vrouw bij uh, aanwezig. Mm -hmm. En die gaat dus uh, dingen documenteren wat we daar doen. En, en, en dat gaan later ook de video's worden. De, er ook terwijl we opname nemen, wordt er dus een soort van uh, ja filmpjes worden opgenomen. worden later ook in de tussentijd uitgebracht. Ja. En het is echt een soort van, laten um... nou, we zeggen, als je, als je een album nummer 3 hebt en je gaat dan album nummer 4 opnemen, dan is dit album nummer 3 een half, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> zo moet je het een beetje zien. Ja, ja, ja, ja. En een beetje onszelf aan het werk houden, maar niet een compleet nieuw album wat niet meer vasthangt aan de vorige plaats, wat op hmm. zonde, want dan zeg je al eigenlijk, ja, de vorige is oud nieuws. Um, um, we gaan nu helemaal ergens uh, anders op focussen, dat is ook weer niet zo. Dit hangt gewoon samen met de plaat. En we doen volgend jaar in Kuik... Gaan we in januari de plaat presenteren. Dan zouden we aanvankelijk de release show hebben... Voor het hele album in maart van dit jaar. Ja, dat ging niet door. En nu is dat verplaatst naar januari 2022. Nou, dan maken we dat alsnog een release show van. Ja, dat is eigenlijk... Ja, een release show van 1 plus een half. En dan heb je anderhalf. Zoiets dus. Ja, precies. dat dat verwijs dan ook nog eens in die rijk naar de anderhalf jaar corona. Ja, zo. Dan is het helemaal uh, natuurlijk. Maar uh, ja, voor, voor de achterbal is het natuurlijk uh, de vingers om hem dan bij je af te likken. Nog even terug naar het klassieke verhaal. Want hoe doe je dat dan? Uh, want uh, ja, die strijkers die liggen niet voor het de oprapen, uh, denk ik dan. Uh, uh, hoe ben je daar uh, dan op, op, de, op dat pad uh, terechtgekomen Om mensen daarvoor te vragen en uit te dagen. Vooral ook? Nou, dat is eigenlijk. Um, het had al. Um, zijn, uh, hoe noem je dat? Kim of hoe zeg je dat? Ja, Kim, dat is een goed woord. Toen wij de aanvankelijk het album wilden wilde opnemen, het vorige album, de monochrome Veel, toen werden die opnames uitgesteld. En daar wij in de tussentijd thuis de non -album single The Doldrums opgenomen. Mm. Um, en die is ook als digitale EP toen bij de besteller van het album terechtgekomen. Maar Lietje de Doldrums heeft ook René uh, Wijnhoven, dat is ook de cellisten van uh, Clean Beat. Mm. Die ken ik deel. Ja, die ken ik. Ja. Um, en zij heeft toen die arrangementen ervoor geschreven en opgenomen. En dat was dan in de studio van uh, Anne Soldaat wat ze gedaan. En um, daar, ja, dat kan zij heel goed, dat arrangeren. En ik dacht, dat is wel heel tof. Maar dat hier nog tof, want met ook violen erbij en wat wordt het nog warmer. Uh -huh. En uh, daarvoor heb ik Alex Akela nu gevraagd, die heeft ook de viool gespeeld op de mannenkom veel en ook wat ouder werk van mij. En nu gaat uh, René dus de arrangementen componeren voor, voor ja, meer, meerdere cello -partijen. Dus uh, uh, Die gaat ze zelf, zeg maar durven, noem je dat dan, uh -huh. um, over zichzelf heen spelen. En dan gaat dat nog aangevuld worden met, uh, met Alex op, op viool, die gaat daar... De hogere regionen zeg maar, aan toevoegen. En dan gaat dan samen een, een warm bad creëren van, van de sprekers. <hums> ja, uh, dat is een van de namen. Uh, ik uh, ga zo dadelijk Josephine draaien. Daar is Jordi van Gemert ook op uh, te horen. Heb je die ook uh, ja. weer gevraagd uh, om mee te doen? Ja, die is vast uh, onderdeel van de duim. Uh, ik moet wel, nee, nee, grapje. Um, nee, maar die, die hoort er gewoon bij. Dus, ja. Die doet ook het even weer mee. Ja. Um, nog leuk om te zeggen over Josephine. Josephine is dus een murderballet met een uh, open einde. Ja. En op de nieuwe plaats gaat een nummer komen dat heet Bobby. Ja. En dat is het vervolg op Josephine. Dus daar heb je het... Uh, ja, dus is het is, uh, een... er komt ja, nog een creamy wel. bij eigenlijk, als het ware. Dit is een, een creamy en uh, het vervolg uh, komt dan op, die, op, het, op, het, op, het nieuwe, op het nieuwe album, het mini-album, uh, te staan. Een ja, het is, ge is geen, geen Merl-ballad meer, dan gaat het meer over wat er is gebeurd. Ja? En dan is het kind, wat nog een baby is in, uh, in het nummer Josephine. Ja. En is dan inmiddels jong volwassen. Ja. Dus hij stelt zich behoorlijk aantal jaren later af, we laten we zeggen, een jaar of 17, 18 later. Ja. En uh, ja, wat voor sporen dat op, uh, op hem heeft achtergelaten. En uh, ja, vanuit het oogpunt van van die zoon is dat beschreven. En dat is eigenlijk het vervolg op Josephine. En dus ook net als Josephine ook weer samengeschreven met. Uh, Jori van Geemers, het wordt echt een duet op een, op een heel andere manier ja. dan wat Josephine was. Dus dan was het echt om en om dat we zongen. En hier is het echt zo dat het nummer op een gegeven moment uh, 180 graden draait, zeg maar. En dan krijg je echt een heel ander liedje in een liedje, zeg maar. En dat zingt Jori dan ineens, de lead vocal in. Oké. Okay. Het, uh, het is al uh, heel erg spannend en nieuwsgierig. Uh, dank voor de uitleg. Uh, uiteraard, uh, nou, je, je maakte de vingerwijzing. Dus ik denk uh, dat we maar eventjes uh, nog een keer moeten laten horen, Josephine. Toch? Ja, zeker. Dat is mijn, ook mijn persoonlijke favoriet van uh, mijn eigen werk. <laughs> komt goed uit, ja. Want uh, niet alleen het is jouw persoonlijke favoriet... maar ook uh, de favoriet van mijn techneut Marcus van Dam. Dus dat uh, komt helemaal goed uit. Dank, uh, Ethan. Graag tot een andere keer. Dag. Ja, dankjewel. Hoi. Bye. Went, to go and meet with your friends in the city Up to the ones I never got to meet I never got to greet It's a pity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 child in a better way waar deze stiekem op het lijstje van Kees Meijssel terecht gaat komen. Die zit mee te luisteren. Ja, en andersom doe ik dat ook hoor. Op de maandagavond was hij te horen bij collega Roy de Smet. Bij het lokale radio van volendam -Eedam. Ik moet het goed zeggen, want dat programma dat heette... In die gelegenheid Kees draait door samen met Roy. En zag het een paal bond. Maar ja, het komt wel een beetje overeen met, met wat er afgelopen maandag... Uh, zowaar een beetje gedraaid is. Eet aan huis samen met Jurie van Gemert en uh, het nummer dat heet uh, Josephine. Nou, we gaan weer naar de andere kant. Adrian Kraft zit klaar voor twee nummers. Dus even kijken of we hem uh, tussendoor nog even een. Een klein applausje. Want uh, hij ging net. Uh, ja, hij was uh, in goede doen. Uh, het was uh, net uh, Max Verstappen uh, die. Uh, oh, ja. <laughs> twee nummers tegelijk. Uh, maar goed, uh, de. Uh, Blokje van twee van het ja. tweede blok is ja. shoulder, daar begin je mee. Ja, Heeft het nog een? Ja. Ik, ik zal nu netjes even stoppen tussendoor. Ja, ja. Heeft dat nog een diepere betekenis? Ja, deze is voor mijn jongste dochter. Oké, okay, oké. Okay. Dat is een hele diepe betekenis. Hele diepe betekenis. Ja, ja oké, okay. komt-ie. I made a shoulder for your pain and drew some clear windows now the keystone is in place now it's time for you to let go i can be there every time you need my shoulder i want to care also I'm getting older I can be there every time you need my shoulder I want to care but also I'm getting older and I don't know why you Lock that door and sometimes hold a key You gotta learn to love your soul And embrace your entity I think I said it a thousand times before Skip your worst enemy I think I said it a thousand times before I can't be there Every time you need my shoulder I want to care. Even if you're getting older. I want to care. Yeah, yeah, yeah. Het, uh, dat was uh, lijkt wel zoiets... Van uh, ik bied me je schouder aan en dan kan je erop uh, rusten en uh, even uithouden. Ja, maar sorry. eigenlijk is het, ik kan niet altijd mijn schouder aanbieden. Oh, dus het is Er zit ook nog... ergens natuurlijk op een gegeven moment, word je gewoon ouder en dan is dat schouder aanbieden kan het natuurlijk ook gewoon niet meer. Hè? Ja. Dus, dus dit is eigenlijk. Best het is wel... begrensd als het ware. Het is begrensd. <laughs> ja, ja. Nou, laten we nou iets luchtiger zijn. Uh, ja, uh, iets met roeien. Iets uh, met roeien, roeien, uh, uh, roeien. Ja heb, je, ja, heb je iets met roeien? Uh, heb je het vroeger gedaan? Dat, laten we zeggen dat het niet per se over roeien gaat, maar dat het wel met heel veel water en zo te maken heeft. Okay. Maar, nou goed. Nou, uh, uh, laat maar door. Deze, deze heeft niet zo'n diepe betekenis. Dus, uh, Lekker luchtig. Row, ro, ro. Row, row. row. row, row. Shines more than the stars up in the sky And glitters more than diamonds and pearls She is the finest girl I know My baby shines more than the stars up in the sky Rowing on the river, river so high Me and my baby's is doing alright Rowing on the river, rowing on the river, river at night I was hitting the bone like Cheech and Chong. Experience life, never struggle and strive for balance Walking on the borderline Hard walk on the pavement And never too late like Ryman I'm the umbrella when it's raining You can row the boat when I say it Rowing on the river, river so high Me and my baby is doing alright Rowing on the river, rowing on the river River at night zo dadelijk na negen uur krijgen we hem nog een keer te horen deze Adrian Kraft maar we hebben nog tijd over dus gaan we een van de favorieten van een van mijn voormalige collega's laten horen want dat uh, zijn we toch wel een beetje aan de stand verplicht daar is hij weer, Veline met alleen Ik het van Walter begrijpen dat je je helden nooit moet interviewen. Eigenlijk niet van Walter, maar van een collega Tino Stuy. Uh, want dat kan altijd een, uh, ja, een soort van koude douche betekenen. Maar goed, we hebben het uh, wel gedaan. Walter Sans, voormalig collega, tegenwoordig gemeentewoordvoerder hier in dit uh, dorp. Hebben hem uh, veelvuldig in 2020 gedraaid om geprobeerd uh, een hit uh, te, te krijgen. Maar het is niet gelukt. Feline met uh, alleen. Nu uh, het laatste voor het nieuws van 9 uur. En dat is Mo met Nederlandstalig Werk. Kans heet het nummer. Ik drijf in het zand. Op zoek naar de kleuren van vandaag. Ik geef niet over voor ik strand. Ik lig hier, ik wacht. Wacht tot de wind mij. Achterlaat in stilte na nachtelang geluid. Hap ik lucht, adem vrede, in ik slik het eenzame weg. Loop ik terug naar waar de zon, naar waar ik het nog herken. Achterom gekeken daar waar ik nog zoveel heb gedanst. Daar waar Ik kom nog een kans, ooh, ooh, ooh, ooh. Ik heb nog een kans. Ooh, ooh, ooh, ooh. Ik zwem in de zee, de zoute geur aanwezig. Ik maak me licht, mijn lijf drijft met me. Die wacht Wacht tot de stilte De nacht En waar we samen Even blijven En de wereld Weer toelacht